Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Arnhemse wijk Presikhaaf is een grote brand uitgebroken in een rij woningen. Het lijkt erop dat meerdere huizen inmiddels in brand staan... Volgens Omroep Gelderland zijn meerdere brandweerwagens uit de hele regio opgeroepen. Er is een NL-alert verstuurd aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. Enkele mensen in of bij het huis hebben rook ingeademd. Zij worden nagekeken. Amersfoort krijgt als vijfde stad in Nederland een islamitische middelbare school. Het ministerie van Onderwijs heeft daar toestemming voor gegeven, meldt RTV Utrecht. Het gaat om een VMBO-school. Bij de aanvraag voor een nieuwe school gelden strenge kwaliteitseisen. Ook moeten genoeg ouders belangstelling hebben voor zo'n nieuwe school. En vier Nederlandse renners kunnen vandaag niet starten in de Ronde van België. Hun fietsen zijn namelijk vannacht gestolen. Mathieu van der Poel is leider in de Ronde van België. Hij heeft nog wel gewoon zijn fiets. En vanochtend is Maarten van der Weide gestart aan zijn Elfsteden Triathlon. Hij gaat 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen... Maar nu is hij eerst 200 kilometer aan het zwemmen. En hij moet nog wel even, vertelt mijn collega Denny Simons. De eerste vier dagen ligt hij nog in het water, wordt er gezwommen. De vijfde dag wordt er gefietst en daarna tot en met zaterdag gaat hij wandelen. En dan verwachten we hem rond ja, het middaguur ongeveer weer aan de finish. Met de Triatlon, die vanochtend van start is gegaan, wil hij geld ophalen voor kankeronderzoek. Iedereen kan een stukje meezwemmen, fietsen of wandelen om nog meer geld op te halen.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 Dit is de zomer van ZFM, met. met nu, live, vanaf het circuit in Zandvoort, Race Radio. Race Radio. ZFM, ZFM. Ja, ja ik, uh, ik heb een tijd lang niet met dit systeem gewerkt, hè. Dus, uh, dus ik ja. moet er een beetje in komen. Gaan we Pater Banton? Nee, toch? Ik, ik, ik, ik wil die, die, uh, toevallig uh, die Clarence Clemens hebben, maar uh, jij zit nu met een muis te spelen, ja. no? hoor. Uh. Oké. Okay. En nu? Nou, hij doet het niet. Ah, hij dus doet het uh, niet. <laughs> nee. Volgens mij doet hij het wel, maar. Ja. Kijk, het ja. moet alleen wel het groene. Er, er moet wel iets opengezet worden. Hè? Dragon yeah. Race Radio alleen op ZFL, Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord. Ik breng mezelf er door. Oh mijn god, wat is het groen? Het lijkt hier wel op George Shore. Elke keer dezelfde diepes, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog. Dan...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 Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is teruggegaat remix <middels> Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Waar ruggen gaat er niet Ik wil niet meer weten wie ik ben Ik heb brandstekken van een sigaret In mijn gloednieuwen ...maar wat mee te pleren... ...maar geen de aan in de polonaise... Ge, ge, ge, ge. en ik... Zo. Oh, wat een ja, ja. stilte opeens. Ah, ja, wat, wat, op wat, hebben, uh, we, wat hebben we gehoord? Iets van... ...Sneller, Kraantje en papi. Ah, dat ik zegt ben, jou helemaal niks. Ik ben er helemaal stil van. Uh, nee, dat, dat <laughs> mij, ja, sneller, ja, Kraantje en Papie. Wat is dat nou voor muziek? Ja, Dat is een beetje uh, hip-hop. Oh, maar hip dan op een wat... Wat meer. Ja, vrolijkere manier. Uh, het, le het leek een beetje redneck achtig Ja, inderdaad. Uh, zoiets, ja. Ja, heel apart. Uh, heel goed. Uh, we gaan het uh, uh, even kijken. Uh, de laatste drie uur in van uh, Race Radio, ZFM. Ja. En uh, ja, we krijgen straks een heleboel uh, gasten. Onder andere Hans Deen. We krijgen nog uh, Johan Berenpoot. Oh, die, uh, komt, uh, die komen allemaal deze Therese kant op. Huisman komt nog langs. Wat zeg je? Die komen allemaal deze kant op. Die komen allemaal deze kant op. Is allemaal geregeld. Dat gaan we rustig mee praten. We krijgen straks nog een interview met Jan Lammers, opgenomen weliswaar, want ja. hij uh, zit in Denemarken met zijn zoon René. Ja. Die is aan het korten. Er zat, er zat nog een, een verhaaltje aan vast, he, met, Hoe bedoel je? met het interview van Jan Lammers, toch? Dat, was dat de uh, heb ik geen actieve herinneringen aan <laughs> ja. dingen. Ja, even voor de mensen thuis, kijk er zijn van die momenten dat, er, uh, dat je dus denkt dat je een interview hebt opgenomen en Hans uh, die had uh, een beetje het idee dat hij iets opgenomen had, maar ja Hans zegt ik ben een beetje een die gebeten, dat klopt hè Hans? Ja, dat klopt als een bus. Als, ja, een bus. als het maar doet hè. Als dat het het het maar ma doet, en, uh, dan, uh, dan, uh, dan komt het wel goed. Maar uh, het, hele, het hele verhaal. En het was een hartstikke leuk gesprek. Wat, uh, ja, het was wat een het heel leuk gesprek. Het ja, was nergens meer terug te vinden. Dus het uh, ja, moest overnieuw. Dus uh, Jan gaat vrijdag nog een keer met, uh, met de, de, de media op stap. Voor de, de media update van de Dutch Grand Prix. Want die zitten tenminste ook al. Die time. was er ook, ja klopt. En uh, bij het voorbijgaan zeg ik tegen Jan. Uh, ja, het moet overnieuw over, zegt hij zo. Ik <laughs> zeg, ja, dat moet overnieuw. En later komt hij terug en zegt... wat is dat toch met dat interview van Hans Botman gebeurd? Ik zeg, nou, ja, Hans... die heeft nogal wat ruzie met knopjes in... noem maar op. En toen ja. uh, zegt hij... nou, het doet mij denken aan de film van... van waarbij iemand dan... Ik geef je één opdracht! Ja. Nou ja, laat het op uh, dikke vingers houden ja, en, uh, Maar, dat was, maar dat, dat hij, hij vertelde wel luker. leuke dingen, want zijn broer Ab, die in Huis in de Duinen zit, dat weet je ook, ja. die heeft afgelopen vrijdag de, het Huis in de Duinen geopend officieel. Ja. Met het doorknippen van een linter. Dat was hartstikke leuk. En dan was hij bij. En, uh, en daarna Sterker was hij meteen naar Denemarken. Dit en dat. Ja. Maar jij hebt hem daarna nog gesproken. Hè? Ik heb hem. Uh, nee, we gaan gebroken. hem straks uh, uitzenden. Dat is wel uh, ook in, een leuk interview geworden. In vier, in vier delen. Want, uh, in vier delen zelfs. Ja, zelfs. want uh, ik heb dertien, ruim 13 minuten met hem zitten praten. Gaan we het in vier delen doen? Ja, want anders wordt het te lang. Nou, Oké. Okay. Dus dan uh, hebben we bijna een uur gevuld dan al nou, bijna. Dat uh, gaat wel, nee, wel lukken. Uh, ja. Maar ik wil uh, eerst jou nog even vragen. Sinds wanneer kom jij op het circuit? Jaap? Ik. Euh, nou, dan moet ik wel even ver uh, teruggaan in de tijd. Ik denk 76. Dat is de Meen eerste, is de eerste oh, Grand Prix die ik ooit, geleden, ja. Dat is de eerste Grand Prix die ik ooit gezien heb. Oké, okay, uh, als kind, zeg maar dan. Ja, dan. Toen was ik een. Toen moest Eén, tien worden. Nee, negen. Was nou, ik... Een jaar of negen. Ja, was negen. Ja, perfect. En toen heb ik James Hunt voor het eerst uh, zien winnen. Dat was in 75. 66. Dat ik ja, ja, die heb ik op 75. televisie gezien. Oh, oké. Okay. Maar die wedstrijd in 76 wist hij ook te winnen. Want oh, okay. dat was uh, het verhaal met Nicky Lauda Weet je het nog? Ja, weet ik uh... nog. Die was net op de Neuroboek. hier in Precies. het gevlogen. We hebben gesproken met Arturio Metzario. Die ja. heeft me die auto getrokken. Ja. ja. En uh, dat was mijn eerste ervaring met uh, het circuit. En ja. later ben ik uh, met... De heer een Slotenmaker en. Nou ja, uh, met, een, Noem met een noemen van. Ja, onder, onder meer. Ja, dat zal... Allemaal op het circuit gekomen ja. tijdens de Grand Prix. Dus ik uh, ja. weet wel wat. Ja. Iets. Hey, jij, jij hebt later ook nog rondleidingen gedaan hè, op het circuit. Uh, dat is iets van een uh, recentere datum. Uh -huh. uh, dat is vanaf 2014. Uh, dat hebben we ook uh, gedaan. Want er was op een gegeven moment sprake van, van. Ja, we moeten iets toevoegen van iets wat we hier hebben. Dat zei de directie, is zeg maar? Uh, niet de directie. Of dat was zelfs. Nog uh, sterker. Het was van de VVV Zandvoort destijds uitgegaan. Oh. En die vonden dat dat, uh, dat, dat uh, opgezet moest worden. Uh, en, en de gemeente ook. Uh, Belinda Geuronson was toen ja. de wethouder. En die zeiden van ja, wat hebben we nou allemaal in ons dorp. Waarmee we bijvoorbeeld iets snel kunnen organiseren. En Buiten erop. duinen en strand. En ja, ja. dat het niet met ja. vergunning of wat dan ook. En toen kwamen ook die rondleidingen in beeld. Uh, eerst werd uh, de route uitgestippeld, uh, om eventjes uh, zo te zeggen. En later kwam Niek oude oh, de lukte Daar is die ja, heer de, ja. Die zei op een gegeven moment... ja, toen moesten we ook het poppetje erbij hebben. En dan kwamen ze bij mij uit. Nou, wat leuk. En er uh, wordt er veel belangstelling voor. Uh, in de eerste tijd wel. Uh, maar uh, ja, het is op een gegeven moment... het is nu eigenlijk over. Uh, ik, ik, ik heb verder daar is niets zo Het Eigenlijk jammer, over. want uh, er komen nu juist veel mensen... omdat natuurlijk die Formule 1 hier is teruggekeerd. Ja, ja. Die, uh, die uh, graag het circuit willen zien. Ja, nou ja. Misschien dat het ergens al inbegrepen is... met de dagen dat ze... Het circuit verhuren. Ja, dat zou kunnen dat, want zou kunnen. dat er dan ook op een gegeven moment een rondleiding die, is. En uh, dat ja. er iemand van het circuit zelf uh, ja. daar het een en ander gaat vertellen. Dat dus, kan natuurlijk ja, ook. Ja, uiteraard. Dus jij stond in de Torsenbocht uit te leggen waar de naam Torsen vandaan komt. Ja. Ja. Waar komt die eigenlijk vandaan, Jaap? Uh, nou, dat is, uh, daar zijn twee uh, versies, versies hè, van. van. Uh, ja. De een is over een machine die uh, toen op een gegeven moment daar dat grond weg moest uh, graven. Dat was één. En toen zeiden ze, die machine werd Tarzan genoemd. Maar dat is het minst waarschijnlijke verhaal. Het meest waarschijnlijke verhaal is het aardappellandje van Maarten Zwemmer. Ik denk dat dat wel voor 99% wel klopt. Uh, Maarten Zwemmer die had uh, de gestalte van Tarzan oh, in het, uh, in het uh, dorp en daarom werd hij Tarzan genoemd. Oh, zo is die bocht ontstaan omdat hij als een van de laatste was die zijn aardappelveldje opgaf. Uh, ja. Omdat daar die bocht op moest uh, komen en daarom ja. heette het Tarzanbocht. Nou, ik hou het op die tweede versie hoor Jaap. Ah, daar en, van uh, niks van. Wat, wat, wat, uh, nog één dingetje, wat was het leukste wat je kon vertellen zeg maar? Uh, boom, ja. Buiten de tas aan bocht, want dat was ook dat was wel aardig natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar ik uh, zou dat nou nu 1, 2, 3 even nee, niet, uh, nee, nee, niet nee. weten. Dat, uh, er zijn zoveel verschillende... Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, er zijn zoveel verschillende... Er, er nou, uiteraard omheen, het over het eigenlijk. ontstaan van de, van de baan natuurlijk, hè? met de ja. uh, puin van de hotel. Dan kom je misschien wel bij de list van... Uh, Burgemeester van Venema. Ja, klopt. Of ja. niet van Venema. Eh, van Alve. Want dat was van de, Alphen, van, we, we, ja, ja, Henry Kjokken. van Alve was degene die dat, uh, die dat bedacht had. Die zei tegen die Duitsers van. Yo, als straks het oorlog voorbij is, is nu komen als overwinnaar eruit uh, dan zit er een mooie paradestraat para dus als je nou gewoon al die rotzooi daar naartoe dan uh, kun je een mooie paradestraat aanleggen dat is uiteindelijk niet gebeurd, ja. maar uh, het een stuk lag in feite ja. eigenlijk al Ja, nou, ik wil uh, binnenkort nog een keer naar het noord hollandse Archief want daar schijnt uh, uh, alle uh, zaken rond de gemeenteraad he, die toen uh, was uh, te zijn want ze kwamen geld tekort, begreep ik 20.000 euro en weet je wie dat betaald heeft waarschijnlijk? Ja. Prins Bernhard. Senior, hè, senior, ja. Ja, senior, ja. Ja, Maar uh, ja, dat is een verhaal wat ik nog even moet uh, verifiëren, maar dat uh, komt later. We gaan een lekker mijn draaien, ja? Wat lijkt gaan we me, doen? Lijkt me een goed plan. Uh, Grace Jones? Grace Jones, ja, die mm. ken ik dan wel. Pull up to the bumper. Lekker. Uh, dat zit dan meer in de bumper, hè, dan ja, in ja, dit verhaal. Ja, dat begrijp ik, ja. telefoon Ja, eigenlijk. en dat op zeven seconden voordat er iemand dan uh, ja, gaat dus, er even uh, weer bellen, dat is gaat hem ja, even ja, niet worden. Goh, goh, dat gebeurt er allemaal. Man. Nee. Ja, je bent er allemaal stil van, hè, geloof ik. Ja, en dan moet ik ook weer eventjes uh, gaan nadenken van hoe werkt dit systeem ook alweer. Ja, dus... waar het ook stil is, is op het circuit. Ik weet niet wat er aan de hand ja, nou ja, is. Maar... Zullen we dan uh, van de, de stilte gebruik maken door een stuk van het interview wat, uh, wat ja, we het, hebben uh, met dus, Jan Lammers heeft uh, Ja, Jaap heeft uh, vrijdag een gesprek gehad met, uh, met uh, Jan Lammers, die er dus uh, niet is, die zit in Denemarken. Hmm. Dus uh, we gaan er naar luisteren. Ja, euh, dan, dat wil uh, <laughs> ik dus nog. Ook. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik moest even, de, de, even kijken hoor. 1, 2. Het is uh, het uh, weekend van de historische Grand Prix. Uh, als er iemand is die over historie zou kunnen praten, dan is het de sportief directeur Jan Lamers zelf wel. Want uh, ja, er staat een oude Formule 3 wagen hier op het uh, paddock. Waar jij ooit in 1978 als enige, volgens mij ook, de Europese titel heeft uh, weten binnen te halen in die Formule 3. Ja, ja als enige Nederlander. Dat bedoel ik. Dat, dat, dat ja, ja, ja. <laughs> moet ik wel even ja, doen. Ja. Maar goed, ja, superleuk. Heel trots op natuurlijk. En uh, wat ik al eerder gezegd heb, ik hoop dat de volgende Nederlander die dat gaat halen ook Lammers heet. Daar werken we hard aan. En dat ziet er helemaal niet slecht uit. Dus dat gaat, dat gaat lekker. Uh, dus dat is leuk. Uh, ik ben wel iemand die, die, die niet in het verleden blijft leven. Uh, ik, ik, ik, dat, dat, dat sentiment kan je natuurlijk heel, heel uh, melancholisch maken. En melancholie uh, kan, kan natuurlijk ook uh, een beetje een domper zijn vaak. Dus ik leef wel gewoon in het heden uh, met natuurlijk een een heerlijk uh, ja, pak aan herinneringen en uh, prachtige tijden. Maar ik hoef die niet om te ruilen. Dus die mag ik houden. En daar, daar bovenop ben ik nu gewoon uh, heel veel mooie nieuwe dingen aan het zetten voor mezelf dan. Uh, met, met de familie. Uh, ik heb natuurlijk drie heerlijke kinderen. Uh, Sumea is mijn oudste. Dat is mijn dochter. 28. Uh, hier in Nederland de eerste acht jaar opgegroeid. want nu in Florida al uh, sinds die tijd bijna 20 jaar. Uh, Rayan hier ook bij SV Zandvoort nog uh, regelmatig een balletje voetbaltrapt. Die is 25, woont nu in Amsterdam. Dus dat zijn heerlijke lieve kinderen waar ik ontzettend van geniet. Maar we hebben ook uit de nieuwe relatie hebben dan het nagerechtje. Dat is René, die is 14. Daar zitten we alle dagen mee op de kartbanen. Hij heeft nu de hoogste klasse in de, autosport, of in de kartsport bereikt. Dus op wereldniveau is hij bezig. Hij draait in die wereldtop. Hij stond twee weken geleden nog eerste in die wereldranglijst. Nu staat die tweede, maar hij, hij uh, opereert daar tussen alle juniorrijders uh, Red Bull of Formule 1 team junioren, daar, uh, daar is hij gewoon daar doet hij niets voor onder nou is hij soms, uh, soms geeft hij de toon aan uh, dus daar uh, in die competitie draait hij super goed mee, daar hebben we hartstikke veel plezier van, maar terwijl ik dat zeg vind ik het voor mezelf wel heel belangrijk dat wat René ook presteert op en naast de baan dat dat wel ten voordeel is van de rest van de familie het uh, is natuurlijk een beetje een zandvoort verhaaltje, dus vandaar dat ik uh, dat op dat familieleven ook, ook ook wel eventjes wil doorgaan, maar... Ja. Uh, maar nou, goed. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ja, dat is, daar sta je de dag mee op. Als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik gelukkig. Ja. Uh, is dat... Om dan weer even het, uh, het linkje te maken in de richting van die Dutch Grand Prix. Uh, is dat dan ook een, een belangrijke waarde uh, in dat opzicht voor de mensen die hier naartoe komen? Nou alles. Hè. Ik bedoel uh, de, de, de Dutch Grand Prix willen wij gewoon dat het een familie evenement is. Hè. Dus veel meer het festival uh, karakter heeft. En, en als je het over familie en festivals hebt, dan heb je het ook daarover. Hè. Dus in dat verlengde van die gedachten uh, hebben wij dat als onze toeschouwer uh, happy is en gelukkig is. En hier op die nieuw verbouwde weg naar buiten loopt en zij denken we hebben een mooie dag gehad, ja dan, dan hebben wij dat ook. Dus als de toeschouwer tevreden is en eh, de bezoeker, dan zijn wij dat ook. Er zijn ook hier uh, die uh, nogal uh, wild te konden trekken. Uh, dit was Duran Duran, maar ik maak weer even een beetje een, uh, een link naar het gisteren. Want ja. ik zat een beetje ook uh, naar jou te luisteren, Hans. Maar het ging helemaal hopeloos mis met een tirrel uh, met zes wielen. Ja, dat was een uh, start van de tweede race van de Formule 1: uh, auto's uh, 66, nee, 85 inderdaad. En uh. Uh, bij de start wordt die wagen aangereden, die zes wielen, die tirrel, ja. P34. Ja. Ja, want uh, ja, er een uh, enige overwinning uh, mee gehaald. Uh, ja. Maar in ieder geval, die werd aangetikt van achteren en die knalde links, boem, in die, die vangrail voor, hmm. voor, de, voor de tas aan bocht. En ik heb daar foto's van gezien. Nou, dat is uh, duizend euro schade. Dat is uh, natuurlijk ja, dat is voor soms, de jongens ja. heel vervelend. Want uh, ja, dat is weer een extra kostenpost natuurlijk. We Ach, hebben je? trouwens massaal hier dat het niet regent. Hè? Want hmm. in Arnhem, ja. daar wordt uh, de finales gespeeld van de Libema Open, de grote uh, tennistoernooi. Ja. Uh, is onderbroken door regen. Dus uh, oh. ja, daar regent het. En, uh, ik heb toch mijn regenpakken, uh, mijn regenjekkie aan. Uh, uh, uh, bij, die, heb ik, die heb ik bij me. Uh, en je paraplu ook? Die niet. Oh, die niet. Die niet. Maar, uh, dus we hebben een beetje mazzel. Ja. Uh, ja we gaan weer door met Jong. Ja, John, geloof ik, ja want uh, we hebben natuurlijk nog meer uh, wat besproken uh, dienen te worden. En dan moet ik alleen even opletten dat ik wel het uh, goede gedeelte ja, Want ik zie ineens deel 3. Uh, uh, nee, ja, nee, je, deel je moet deel 2 hebben. Je deel hebben. hebben ja, dat, deel dat, we hebben. hadden eerst deel 1. Dan krijg je daarna deel 2. En dat deel 2 gaat onder meer over de toekomst van de autosport. Uh, waar ik dat ook met Jan bespreek. Maar dat, daar, daar komen we vanzelf op. Ook naar het sportieve element kijken. Hoe staat die sport er eigenlijk voor? Eerst natuurlijk de autosport in Nederland en daarna de Formule 1. Eh, nou ja goed, de autosport, de nationale autosport, uh, die, die, die, die, uh, ja, die is op een ander punt. Mm -hmm. hè, omdat dat, uh, tegenwoordig, uh, ja, vroeger als je een racefan was, dan sponsorde je autosport als je daar geld voor had. Tegenwoordig als je een racefan bent en je hebt het geld, ga je zelf racen. Ja. Hè, dus die, die pro-m cultuur in die autoracerij heeft een absoluut... Uh, uh, yeah, uh, lift genomen. He, dus je hebt hier gewoon het amateur racen. Daar gebeurt heel veel. He, dus, dus gewoon no-nonsense races zonder publiek, maar echt voor de deelnemer. Dat, dat uh, viert hoogtij. Uh, maar de Nederlandse kampioenschappen zoals wij dat in het verleden kenden heeft wel plaatsgemaakt voor, voor uh, evenementen meer van deze tijd. He, dus die gebeuren ook over de grens in Duitsland, België, maar dat kan ook Spanje of waar ook maar zijn uh, waar Nederlandse autosporters aan deelnemen. Dus de wereld is daar uh, ook met de Europese aanpak en wetgeving is veel dichter bij elkaar gekomen, maar ook wat mondialer geworden. Mm -hmm. Dus, dus uh, nee, ik denk de autosport en de beleving van de autosport is in de breedte uh, enorm gestegen. Um, en en uh, dus, dus uh, ja, wat dat betreft, is het wel goed. Ja, um, kijken we ook naar het uh, Formule 1-verhaal. Natuurlijk, uh, als we naar de Duitse Grand Prix uh, kijken, is er uh, wel heel duidelijk een max-verstappen-effect. Maar, uh, is het ook zo dat wanneer het is dan weer wat als uh, wanneer hij zou stoppen, hoe uh, ziet het er dan het uh, plaatje uit? Ja. Hoe real is? Uh, hoe, hoe ziet de realiteit er dan aan? Nou kijk, het, het, uh, het enthousiasme wat Max geïnstalleerd heeft, uh, dat, dat is natuurlijk gigantisch. Uh, en uh, kijk, het is, het is op dit moment, is autosport uh, bekend en bemind. Uh, dus heel veel mensen in het verleden volgden die autosport niet zo. Dat zijn ze bij Max gaan doen. En dat is op twee redenen. A, gewoon natuurlijk vanwege zijn vakkundigheid uh, en zijn vaardigheid. Uh, maar uh, zeker niet in de laatste plaats vanwege zijn leeftijd. Hij was 16 en toen ging hij met de Formule 1 testen... ...dat heeft zo tegen, tot de verbeelding gesproken... Eh, ...dat of je dan een autosportfan bent of niet... Hè, ...maar gewoon vanuit een antropologisch standpunt... ...is dat al interessant dat je denkt... hè, zo'n gevaarlijke sport... ...16 jaar zijn ze nou helemaal gek geworden... ...of hoe zit dat? He, dus, dus opa's en oma's en mensen die niets met autosport hadden... ...zijn dat om die reden gaan volgen... ...en zijn wel ook door de, de inbreng van, van Netflix natuurlijk... Hè, ...die een paar mooie documentaires over die Formule 1... Heeft gemaakt. Dus Max, Netflix en dat hele verhaal achter Max en vanwege zijn leeftijd en zijn topprestaties heeft, heeft gewoon eh, Formule 1 zo op het netvlies gezet, van enorm veel Nederlanders en ook buitenlanders uiteraard, eh, dat, dat ik denk dat als Max ooit gaat stoppen, dan, dan zal dat momentum, dat gewicht wat hij aan enthousiasme op gang heeft gebracht, eh, zal wel aardig op gang zijn. En dan hangt het van de nieuwe Nederlandse talenten af eh, of, of dat ...wat voort kan, kan vinden. Ja. Uh, is het dan ook zo dat er misschien dan... ...eventueel ook een plaats zou kunnen zijn... ...voor een Dutch Grand Prix? Eh, ja, nou goed, dat is natuurlijk aan de Dutch Grand Prix... ...om, om eh, zich wel op de kaart te houden richting eh, Formule 1 Management. Eh, er is veel geld ge gemoeid met deze sport. Eh, als voorbeeld dat de saudi arabië heeft eh, de Saoedische Grand Prix... ...voor tien jaar zeker gesteld met 900 miljoen gulden. Of euro, sorry. Eh, en, en, eh, en ja, dat 90 miljoen per jaar, dat, dat gaan wij niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. Eh, maar dat gezegd hebbende, denk ik dat wij... Nog steeds een bijdrage kunnen leveren aan het Wereldkampioenschap. met gewoon een prachtig evenement. waar wij op het gebied van duurzaamheid, entertainment en sportiviteit. Eh, met de nuchtere Nederlandse aanpak. gewoon nog heel veel toe kunnen voegen aan die kalender. En mits wij gewoon iets toe kunnen voegen aan dat Wereldkampioenschap. Eh, op dat gebied. Eh, zullen wij ook door, door de FOM gewoon als een goede partner gezien worden. Eh, want ja, er gaat veel geld in om, maar nadenken kost niks. Oh yeah. Van, Van een hobby uh, muziek. Uh, ja, Jaap. Uh, 40 jaar geleden een uh, Nederlandse productie. 40 zelfs. jaar geleden alweer. Ja. 40! Nederlandse plaats. Ja, een Nederlandse productie. Van. Uh, René heette de band. Uh, maar ik heb me laten vertellen dat uh, René en his Alligators daar onder andere achter zat. Uh, en, en de dame was zijn vrouw, Anja Nodeloos. Dat zou zomaar kunnen, ik ja. zou het niet weten inderdaad. Maar... Ik met een beetje... Nou, uh... ja, maar het is ja. een, lekker, een lekker nummer inderdaad. Ja. Nou, uh, kun jij het, nog even vertellen wat er op de maag gebeurt? Nou ja, dat wou ik net zeggen, want het ja. bleef uh, een beetje verdacht stil. Ja. Maar inmiddels zijn ze weer uh, gestart. En de, misschien is het te horen in het dorp, uh, ze mm. maken, deze jongens maken ook behoorlijk wat geluid. En ik uh, las wat reacties op uh, Facebook dat uh, er misschien iets te veel geluid was. maar ja, Had jij de last van Jaap gisteren? Nee. Uh, ja, er waren mensen die vonden het een beetje te veel allemaal. En, maar er waren ook mensen die vonden het uh, heerlijk allemaal. Mm -hmm. uh, zoals er zelfs iemand was die zegt, uh, Zandvoort zingt weer. Ja dat is natuurlijk een mooi, uh, mooi gezegd, uh, uh, het zijn geluiden die gewoon bij zon wordt horen, lijkt mij. Lijkt mij ook. En uh, ja dat gebeurt al vanaf 48 en er wordt echt gelet op het aantal geluidsdagen, er zijn weinig uh, dagen dat het uh, uh, wordt overschreden, hè? dus dat, dat, dat mag helemaal niet natuurlijk, dat, mm. daar letten ze wel op. Hè? Nou, dat denk ik ook wel. Ja want uh, Van Overdijk zei gisteren ook dat er overal ook gemeten wordt hè, qua hm. geluid, hm. hoeveel decibels. Dat... Ik neem aan dat ze dat ook uh, ja, wel doen, doen. Wat vanwege de vergunningen die ze hebben. Dus ja. lijkt me wel. Want Ik weet niet wat er volgende week is. Volgende week is, is, volgende de, is week de DTM. DTM. Maak je die ook voor die regering? Uh, dat he, dat he, weet die, ik niet. Het is, het is een, een ander, ander soort DTM dan we hebben gekend. He, in nou, ja, de tijd. Het, het beste wat je hier op de kuur kan hebben is de, is de Formule 1. Die hoor je allemaal niet. <laughs> we gaan even door met... Ja, ja. Met Jan Londersen. Dat ja, ja, ja, ja. leuk want, uh, leuke interview. Ja, uh, Dat uh, vorige gedeelte dat ging meer over de toekomst uh, ja. van uh, onder meer de Nederlandse autosport. Maar ook over de Dutch Grand Prix. Maar uh, we weten allemaal vrijdag. Want je hebt er natuurlijk ook bij gezeten met die media update. Dat ze ook nog wel iets aan de, de beleving van de mensen die hier het evenement bezoeken. En dat daar bepaalde huisregels bij horen. Absoluut. Ja. En uh, daar, uh, gaat, uh, ook dit, daar gaat dit gedeelte van het uh, gesprek <coughs> over. Dan we ook een beetje op het maatschappelijke belang van zo'n evenement uh, speelt dat ook een belangrijke rol dat dat voor mensen een soort bucketlist is wat Robert van Overdijk ook wel eens gezegd heeft uh, om hier aanwezig te kunnen zijn en uh, dat je dus ook daarbij je goed moet voelen en veilig moet voelen en dat soort zaken die er ook bij komen. Ja, maar, maar absoluut. Hè. Ik vind dat dat ieder mens wat geboren wordt heeft heeft bij die bij bij, bij die tot leven komen heeft die al een sociale plicht en ja. dat als je hier geboren wordt dan moet je hier gewoon beseffen dat je de plicht hebt, als je deel uitmaakt van het instituut Het Leven, in dit geval hebben we het over het instituut Het Evenement van de Dutch Grand Prix, maar als je deel uitmaakt van, van ofwel dat een of het andere eh, instituut, dan heb je ook de plicht om jouw bijdrage te leveren, eh, om, om, om het leven aangenaam voor elkaar te maken. He, dus, dus, dus jij moet gewoon je best doen, dat als je hier als bezoeker komt, en dan bezoek je een evenement waar je kennelijk van houdt, ...en je bezoekt de sport waar je van houdt. Als je dat nou doet... Zorg, man, ...zorg dan dat je iets toevoegt aan dat evenement... ...en iets toevoegt aan die sport... ...in plaats van dat mensen zich voor jou hoeven te scha moeten schamen. He, dus, dus ook bij voetbal evenementen... ...als je nou zo van voetbal houdt... Ja. ...en je houdt van dat evenement... hoe? hoe absurd kun je dan zijn door, door je daar zo te misdragen. He, dus dus he, die, die, die, die, die, die mensen, die stoorzenders, dat zie je bijvoorbeeld bij, bij, bij, Gro bij Groningen Ajax. Ja. He, nou, dan lijkt het wel alsof mensen daarheen gaan om rotzooi te trappen. Nou, die mensen die, die, die ga je nooit uh, adresseren, want die luisteren helemaal niet naar mensen zoals ik. Ja. He, die willen helemaal geen goed verhaal hebben. Die willen gewoon rotzooi trappen. Daar doe je niks aan. Waar je wel iets aan kan doen is de omgeving waar die mensen in leven. En dat je dat soort groepen en individuele mensen eh, op die manier kan isoleren. He, en, en dat je... Dat je he, want mensen hier ook. Er zijn soms mensen die te veel drinken. He, er is hier genoeg 0% aanwezig. He, maar, maar zorg nou gewoon dat als je hier bent... zorg dat iedereen om je, om je heen zich prettig kan voelen. En zie het als jouw plicht om die bijdrage le te leveren aan jouw omgeving. En, en wees vergevingsgezind. He, wees niet te snel op je Hollandse pik... Getrapt, of, ja, ja. of andere genitaliën, Maar in ieder geval. He, dus dus, dus uh, ja. He, ik, ik, ik, ik, in dat opzicht. Ik ken alleen maar mensen. He, en, en, en, en, en, en iedere uh, ordening en, en, en separatie die je daarbij aan gaat geven. He, of dat nou man, vrouw, geloof of wat dan ook is. Of alles wat er tussenin zit. Ik ken alleen maar mensen. Ja. He, en als ik met mensen ben. Dan, dan doe ik uh, mijn best om te zorgen dat wij een uh, gezellig samenwerking. En een leuk samen zijn. En dan moet je je niet onverschillig opstellen en jouw belang belangrijker vinden dan het belang van de anderen. Cosmic Carnaval zegt jou niks, Hans, maar het is een uh, Rotterdamse band die tegenwoordig meer als tribute band oh. door het leven gaat. En uh, wat doen ze dan? Fleetwood Mac doen ze. Oh, Fleetwood Mac. Ja, uh, dat doen ze Fleetwood. dan uh, tegenwoordig. Die is laatst in, in de patronaat geweest. Klopt dat? Dan uh, niet? Fleetwood Mac tribute. Nou, dat zal mm, ongetwijfeld. Maar, van, uh, ja. uh, dat zou maar ja, ja, kunnen ja. Ja. natuurlijk. Hey, we zitten hier wel het 75-jarig uh, uh, verjaardag van het circuit te vieren. Hmm. Maar het is eigenlijk pas uh, 7 augustus, hè? de eerste race gereden werd, weet je? Ja, Prins Bira. Ja, Prins Bira, dat weet je natuurlijk ook. Weet je waar die wagens gestald werden destijds? Toch een van die garages hier? Uh, hier nee, in de buurt? niet in Zandvoort zelfs. Nee. Uh, in de Ripperdaggezinnen. Oh. Ze kwamen met de boot aan. Mm. En toen zijn ze met militaire uh, vrachtwagens naar de Ripperdaggezinnen in Halen gebracht. Ja. En ze werden steeds via de openbare weg werden ze, uh, naar Zandvoort gebracht en weer terug. Mm. En uh, ja, dat wist, dat wist ik ook niet. Maar ik lees dat in het boek uh, Grand Prix Zandvoort van uh, Marx Koense en Toeval, Toevalo Media. Toevalo Media? Heb je, ja, ja. Ken je dat hele uh, boek? Uh, ik Geweldig ken boek. het boek wel, maar de inhoud alleen niet. Prachtige dus. foto's. Uh, ja. Ik zie er iedereen staan. Nou, je ziet die wagen staan. Ik, ik denk dat er. Langs de kant, dus voor het hek staan er ook gewoon mensen. Dat kon toen allemaal ja, toen natuurlijk. Toen nog wel, hè. Ja. Maar uh, een heleboel mensen in ieder geval. En er waren op donderdag en vrijdag twee, uh, trainings, twee trainingssessies van drie uur. Hmm. Ze konden zes uur reizen Dat is tegen borken, maar uh, een uurtje, hè? Ja. Ja. ja, het is uh, tijdens uh, de. Tijden in dat verandering, inderdaad. Uh, we gaan nog even door. Met ja, de, de... ja, we gaan nog even door. Uh, want uh, hij had het dus net over de, de maatschappelijke belangen. Ja. en dan hoe het uh, met het gedrag uh, erbij staat. Nou, ja, nu gaan we wat uh, meer uh, terug naar het Zandvoortse zelf. Want ja, daar, uh, daar heeft hij ook natuurlijk nog wel. Want uh, Jan is en uiteindelijk ook een zandwoorder. Uh, uit de Bakveldstraat, hè, natuurlijk. Daar is hij hier uh, geboren. Dan doe ik ook even, doen we even nu de pet aan beiden af. Hè? We zijn ook uh, beiden hier uh, zandwoorder. Nou heb ik me laten vertellen dat jij uh, betrokken bent. Of dat je gevraagd bent om uh, bij het Huis in de Duinen iets uh, te gaan doen. Uh. Klopt dat? Uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, uh, daar ga ik even heen. Omdat dat... Uh, he, daar, daar, uh, dat is, uh, he, daar is een nieuw ja, maar gebouw. Het is een beetje over de sociale plicht ook een beetje. In dat, uh, in dat uh, licht ja, stel ik die ja. vragen ook. Maar er zit ook een, uh, een andere kant aan. Nou ja, goed. Dat moet je niet uit zijn verband rochten. Ik ga gewoon daarheen, Omdat uh, mijn lieve broer Ab uh, daar al een aantal jaren zit. Ja. En die zit daar prachtig. Wat ze, wat ze daar gedaan hebben. Dat is echt heel mooi. En, en, uh, dus daar ga ik gewoon vanmiddag eventjes heen. Als, als bezoeker. En voor de rest, eh, ik zie dat zeker niet eh, gewoon als, als een plicht of een opgave. Eh, dat, dat, dat, eh, een plicht is meer iets eh, dat je af en toe doet eh, wat, wat je vindt dat je moet doen. Eh, en, en wat je misschien liever niet doet. Dus, dus wat dat betreft, ik ga daar met alle plezier eh, ga ik daar gewoon heen. Dus zonder dat ze mijn arm hoeven om te draaien. En, eh, nee, ik ben wel sinds kort, eh, zit ik dan in de raad van toezicht van Nieuw Unicum. Eh, de overburen van het huis in de duinen. And, uh... Ik denk dat Nieuw Unicum, misschien samen met uh, Huis in de Duinen... maar zeker Nieuw Unicum is best een bewaardige voor. Het is gewoon een prachtig instituut... Hè, waar, waar gewoon mensen met, met een niet aangeboren... ofwel verstandelijke of lichamelijke beperking... Uh, gewoon in een prachtige omgeving... natuurlijk uh, ja, nog, nog, nog heel goed uh, kunnen leven met, met al die beperkingen. En uh, daar, daar zijn organisatorisch een hoop uh, veranderingen gaande... Uh, om het gewoon ook allemaal van deze tijd beter te maken. Met dat streven kun je nooit ophouden. En dat vind ik geweldig. Want, want ja, nogmaals, als je hier een Grand Prix wint, dat is prima. Maar je staat nog steeds op dezelfde plaatsen als waar je begonnen bent. En ik zeg het altijd maar, als de mensen van de thuiszorg niet komen voor je ouders. Dan heb je echt een probleem. Dus tussen wat leuk en belangrijk is, zit ook nog wel een verschil. En, en, en, en ik moet zeggen dat mijn werk voor een Nieuw Unicum vind ik sowieso primair belangrijk. Maar ook nog hartstikke leuk. Uh, krijg je er energie van? Ja, absoluut, absoluut. Ja, nee, zeker. Het is heel inspirerend, ook omdat je juist die mensen eh, met die beperkingen die ze hebben eh, stralen ze een positiviteit uit en je, je hoort daar opmerkingen hè, dat noemen ze rolstoelhumor maar je hoort daar opmerkingen dat je denkt holy smoke. Hè, gewoon die mensen die, die, die, die, die geven nog zoveel en die dragen zoveel bij. Nou, dat is gewoon heerlijk om te zien hè, van, van die mensen heb ik ook de opmerking eh, gehoord van je moet niet klagen, maar dragen. Hè, wij wij klagen als een, als een tocht in je nek of, of als je hoofdpijn hebt denk ik, ja donder op niet klagen maar dagen dat leer je van die mensen nou ja hoeveel inspiratie kan dat zijn dus dat geweldig dankjewel ja, graag gedaan Like to a flame by the fire. My love is blind Zuinig zijn met de mensen hier in dat opzicht. Dat was Janet Jackson, maar ik ga Janet even breed onderbreken. Want Henry die is op pad, maar die heeft ook een autosport-icoon bij zijn microfoon staan. Henry, wie is die autosport-icoon? Hallo, precies, ik heb hier. Hallo, ik heb hier tegenover mijn Gijs van Lennep. Mooi. En die, die heeft gisteren ook meegereden met de parade. En uh, hoe, hoe, hoe, hoe viel het vandaag aan? Ja, ik ben uh, al hier voor de derde dag. Dus ik ben uh, hartstikke blij. Ik ben al een beetje tussen de Hark, de Historische auto Resport Club. Waar ik meer van ben. En Porsche, waar ik natuurlijk ook ambassadeur van ben. Ja. En uh, daar rijden we ook demo's elke dag. Met een Porsche, dus dat is geweldig leuk om te doen op jouw dag. <laughs> en uh, nu zitten we weer bij de Hark. En die, die hebben natuurlijk een enorme grote inbrek hier in de Historische Auto. Ja, Historisch buur, de historische in de historische Grand Prix. Dus dat is uh, buitengewoon leuk dat het allemaal gebeurt. En het is een van de allermooiste wedstrijden van het jaar. Ja, oké, okay, de Grand Prix met Max is natuurlijk ja, dat, ook, dat, is dat, ook geweldig, maar die hadden we eerst niet. Nu wel, godzijdank. Maar dan is de historische Grand Prix het evenement. Met al die Engelse uh, Formule 1, Formule 2, Formule 3. Dit is al jaren zo, hè? dat gaat hartstikke leuk. Ja, fantastisch, als je toch 22 van die koepeltjes 500 in de ronde ziet rijden. Dat ja. kan je alleen nog van een plaatje. En dat geluid. Veel harder dan de Formule 1. En, en, uh, Tuurlijk, het lawaai ook. En dat vinden de mensen toch leuk. Uh, en elektrisch is elektrisch. En je hebt Formule 1. E, maar daar hoor je niet zoveel van. Nee. En dat is best wel heel spannend. Maar je wil eigenlijk toch een beetje dat geluid erbij hebben. Ja, ja ik had het ook. Je hoort het in Zandvoort. Ik woon in Blijken. Maar okay, ik uh. ken Zandvoort. Het is 75 jaar Zandvoort. Ja. Heb ik gisteren nog even op het staan na de parade gezegd? 75 jaar geleden was ik erbij. Ik zet een beetje meteen dat ik nu 81 ben. Oh, maar ik was namelijk 6 jaar oud en ik heb de eerste Grand Prix van Zandvoort oh, okay. in 1948 met mijn vader en mijn broer van 11 jaar gezien. Oh, en waarom mooi, mocht hè? ik mee? Ik mocht natuurlijk niet mee. Maar daar heb ik net zo van gezeurd dat ik wel mee mocht. En toen mocht ik mee, want ik was ook gewoon gek van de uh, ja, snelheid en uh, lawaai en auto's. En... Maar nooit met motoren meer auto's. Ja, we hebben een bronpietje opgevoerd en zo toen oh, ik 15 oh, ja. was. En uh, <laughs> ik heb hier een skelter gebouwd en... Uh, en toen er met een kevertje toen ik 18 was en begonnen, en dan met een Porsche motor erin, en dat moet allemaal sneller, sneller, sneller. En die Skelter was gewoon met een grasmijn? Ja, nou, eerst met een 38cc Moschitomotortje. Mosquito, in, in, in, ja. Ja, mosquito. En toen later had ik een AMW, van 50cc. En de, toen hebben we er een 100cc opgezet, toen was het ook een driewieler, wielen, toen werden er vierwielen met de plaatselijke fietsenmaker. Dus ik was een hele, ook een technisch mannetje, en uh, de HBSB, en uh, nou ja. Daarom ben ik zo lekker aan het racen geweest, jaar en dag. Perfect, gaat het allemaal goed, ja. Ah, ja, ja, ja. Nou, ik, uh, ik ben ook blij dat we, dat we de heer Van Lennep ook uh, nu uh, uh, even in de uitzending hebben kunnen meenemen. Ja, precies. Nou, en wat uh, ja? uh, een mooie dag vandaag vind hè Ja, het is, uh, is uh, de warmste dag vandaag, zondag. En een beetje bewolkt, maar het is natuurlijk voor de racerij, is dit uh, überhaupt drie mooiste dagen uh, die er zijn. Wat er zijn niet zoveel auto's gebeurd. Nee, maar er wordt wel behoorlijk vanavond gereden. Ja, ook het was... met die oude mannen. Of oude mannen, oude auto's moet ik de zeggen. Oude auto's. Maar er zitten ja. vaak ook wat oude mensen in. Oude rijders in. Maar hoeveel Code rozen we al niet gehad hebben dan... Uh... Ja, ja, ik zag ook een Malboro's bij de Hunsrug eruit schieten. En uh, niet zoveel ja, schade gelukkig. Maar dat is een beetje, vooral in de Formule 1, alhoewel het daar ook al wel eens gebeurt dat je foutjes ziet. Ik tenminste, want ik let daar natuurlijk enorm op. Maar zoals op Le Mans vorige week, want daar een rijdersfouten gemaakt worden. Ja. En door die bronzen rijders en zo, maar ook door de professionele rijders. Ook door de professionele rijders. Nou, wordt het wel heel af, hè? hè? Nou, nou ja, nu gaat het weer beginnen, denk ik. Maar goed, hoe dan ook, er wordt heel van gedeeld. En terecht, want het is een topsport. En de topsport, dat is keihard. En dat is ja. nou helemaal zo. Ja, ja. Zo werkt het. Kijk je hem naar Canada 1? Ja, wat denk Ik zorg ja. dat ik op de tijd terug ben, ja. ja. Hey, hartstikke bedankt voor het interview Gijs. Oké, okay, fijn. En tot de volgende keer. En veel plezier en nog uh, volgende keer. Ja, exact tot de volgende keer. Precies. Want die gaat okay. er komen, die gaat ja. er komen. Goed. Uh, Henry, ja dank, dankjewel Henry. Ja, goed gedaan Henry, leuk dat we Gijs even hadden in de uitzending. Ja. Ja, want uh, we moeten ook afronden, want uh, we zitten tegen het, het nieuws, uh, nieuws van, uh, van, uh, van drie uur aan en dat wacht niet. Dus uh, ik, uh, ik, ik, zet, ik zet even Henry erop. Nou, prima. Is het nieuws er al? Jaap, kan ik nog, nog even... Nog niet. Je hebt nog een halve minuut. Oh, nog een halve minuut. Nou, dan kan ik zeggen dat we in het volgende uur gaan praten met uh, Johan Berenpoot. Uh, welkom, die zit al aan tafel. Die zit uh, te popelen om uh, wat dingen uh, te vertellen. Uh, Ex-directeur van het circuit. En uh, de heer Post van uh, ja, de NAV, uh, Nederlandse Auto's. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.